Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De waterstand in het IJsselmeer is langzaam aan het dalen. Volgens Rijkswaterstaat stond het waterpeil eind van de ochtend... één meter hoger dan dat van de Waddenzee... en daalt tot de komende uren nog meer. Het water in het Markermeer staat nog wel steeds hoog. In Monnikendam zijn kaders ondergelopen. In Maastricht was Defensie vanochtend nog steeds druk bezig om een dam te herstellen... die eerder deze week doorbrak. Met helikopters werd er heen en weer gevlogen, vertelt deze Defensiewoordvoerder. Aan de overkant uh, liggen stenen zakken. Die zijn gecontroleerd van ongeveer 4000 uh, kilo aan stenen. Deze worden aangehaakt door Mobile Air Operations Team, collega's. En deze gaan dan heel rustig naar boven, komen hierheen... Laat de zakken langzaam vallen in de grond en dan uh, gaat het zo verder. Ook de Rijn bij Lobitz bereikt vandaag voor de vierde keer in anderhalve maand tijd een zeer hoge waterstand. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft in Jordanië gesproken met koning Abdullah. Hij is bezig met een rondreis door het Midden-Oosten in een poging een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Abdullah waarschuwde blinkend voor katastrofale gevolgen als Israël doorgaat met zijn militaire bezigheden in Gaza. Ook wil hij dat de VS zich hard maakt voor een staakt het vuren.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 Die nu zijn uitgereikt zijn de kleinere prijzen. De grote awardshow met de belangrijkste categorieën wordt 15 januari gehouden. Het weer, het is best wel koud. Helemaal door de gure wind voelt het koud aan. Vanuit het noordoosten komen steeds meer opklaringen. Het is 0 tot 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam.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 Nieuwjaarsconcert 2024 Voor het eerst is het helemaal live Dus dat is heel mooi om dat te volgen Ik ga even vragen of iedereen mij kan horen Ja, ik krijg een duimpje omhoog Dus dat is mooi uh, Voor de mensen thuis uh, Leuk dat jullie meekijken Want het is voor het eerst dat jullie Naast dat je het gewoon via de radio kan volgen Ook op Zandvoort Media kan volgen uh, Op YouTube uh, Nieuwjaarsconcert 2024 en ondertussen loopt het hier lekker binnen. Uh, de zaal zit al bijna vol. Uh, de, nou, en de pianist Joep van der Winde, goedemiddag. Leuk dat je zo, uh, deze binnenkomst van de mensen allemaal zo mooi uh, muzikaal begeleidt. Uh, heb je er zin in? Ja, natuurlijk heb ik er zin in. Heel erg leuk om uh, te doen. Hoe lang uh, speel je al voor uh, de koren? Uh, ik speel denk ik nu een jaar of zeven voor het Zandvoorts mannenkoor en vanaf uh, eind november is het dan het Zandvoorts gemengd koor geworden. Uh, is het zo dat er deze dag uh, voor de laatste keer gezongen wordt door het uh, Zandvoorts mannenkoor? Ja, voor de pauze zingen we drie nummers uh, met alleen de mannen. En na de pauze treden we als gezamenlijk koor op. Dan is het voortaan het gemengd koor. Het gemengd koor, ja. Uh, Jij hebt wel al je hele leven piano gespeeld, geloof ik, hè? want je speelt zo goed. Ja, ik ben op mijn achtste begonnen en uh, ik heb tien jaar les gehad van een, uh, van een privé privélerares. En daarna ben ik steeds verder gegaan. Uh, ik heb ook lang in big bands uh, gespeeld. Wat ik uh, overigens uh, ja, toch graag weer zou willen doen als pianist in een big band. Um, en daarnaast begeleid ik met heel veel plezier het uh, gemeenkoor. Maar uh, kun je een mini stukje laten horen hoe je speelt als je in een big band speelt? Of is dat lastig? Dat klinkt inderdaad heel anders. Nou, dat klinkt super. <laughs> maar... Um... Heb je naast de Big Bands, heb je, je toen ook al geïnteresseerd voor het begeleiden van koorden? Nee, dat is eigenlijk bij toeval op mijn weg gekomen. Uh, via Peter Tromp, uh, de kaasboer. <laughs> die kwam naar me toe en uh, die vroeg op een gegeven moment, uh, want die zocht er een vervanger voor Theo Wijnen. Die werd uh, wat ouder en kreeg de aan zijn handen. en uh, Toen heb ik toegezegd om het koor te komen helpen. Ja, en uh, moest je auditie doen? Moest je voorspelen? Gaat dat? Nou, eigenlijk hadden ze mij altijd al uh, in het uh, appartementengebouw waar, ik, uh, waar we gezamenlijk wonen, had hij mij al meerdere keer horen spelen. En, uh, ik... Bewust de ramen opengelaten? <laughs> ja, precies. Dus uh, uh, uiteindelijk een keer meegerepeteerd en uh, ja, dat was oké. Okay. De, en de klik was er En je, je moet het natuurlijk ook leuk vinden om een koor te begeleiden. Want dat is toch dus iets heel anders dan een big band. Ja, koor begeleiden is inderdaad heel anders. En je moet natuurlijk... Uh, de dirigent die uh, vertraagt af en toe en die versnelt. En soms bij het starten van een nummer dan is het even een seconde rust. Dus dan moet je ook uh, op in kunnen springen. Moet je ook vaak wachten? Ja. Omdat... <laughs> Nou nee hoor, uh, dat niet. Maar uh, je moet je echt aan de dirigent uh, houden, want uh, anders gaat het natuurlijk uit elkaar lopen. Dat uh, moeten we niet hebben natuurlijk. Maar uh, dit is een speciale dag. Uh, ben je de andere keer ook al bij geweest dan? Ja, eigenlijk uh, sinds uh, zeven jaar geleden uh, speel ik uh, vast mee. Voor mij is dit de eerste keer dat ik hier ben. Uh, bij het nieuwjaarsconcert. En uh, ja, ik, ver, ik verbaas me eigenlijk over als ik het uh, programmaboekje lees... hoeveel koren er zijn in Zandvoort. Ja. En uh, het over verschillende koren en hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. En ik snap ook wel waarom u het hier helemaal vol loopt. Want iedereen neemt natuurlijk zijn familieleden mee. Wie is er voor jou vandaag? Uh, mijn toekomstige vrouw is er vandaag. Die zit hier op de eerste rij... Mooie oh, kant te, kan te krijgen. Ze was net al foto's van je aan het maken. Ik dacht, het is of een aanbidder of het is. Ja, het is, ja dat is inderdaad. Nou, deze heeft ze een perfecte plek uitgekozen om het zo uh, van dichtbij uh, mee te maken hè, voor jou. Hartstikke goed. Nou, en ik uh, ga eventjes kijken, want ik zou ook nog even met de voorzitter spreken van, uh, van dit geheel. De heer Hans Rubeling. Maar jij had ook iets uh, wat je graag wilde laten horen. Uh, dat is leuk voor de mensen thuis. Dus mensen thuis, als u meekijkt, neem lekker een kop koffie. Neem iets lekkers. Ga lekker zitten. Want het gaat zo allemaal natuurlijk beginnen. Maar uh, Joep heeft iets leuks te laten horen. Nou, het, het laatste stuk wat ik uh, speelde, dat is uh, In a Sentimental Mood van uh, Duke Ellington. Maar dat werd vroeger gebruikt als tune van de kronkels van Simon Kamichelt op tv. Dus zeker de oudere luisteraars die zullen zich uh, dit zeker herinneren. Ik herken het niet inderdaad, maar ik vind het heel mooi. En dat is dus in een sentimental mood. Nou, als de mensen thuis willen terugluisteren, kunnen ze het opzoeken. Hartstikke bedankt, heel veel plezier. Geniet ervan. Even naar... Ja, kunnen zitten. Ja. daar wil je... Ja, dan speel maar een liedje. Laat me horen. Ja, ja, ja. Nou, dat, nou, ik vind het prachtig. Ja, je bent aangenomen. Hans, gezonde spanning hoor ik je net al zeggen. Ja, dat uh, borrelt zo langzaam op, hè. Het stijgt zo langzaam op uh, tot het moment, su moment suprem, zeg maar. Maar dat hoort er gewoon bij. Ja. Hoeveelste keer uh, is het al dat jij hier, uh, zeg maar, als voorzitter rondloopt? Uh, ik doe dit uh, uit mijn hoofd, moet ik even... Ik, sinds 2017, 2018, in die geest... Ik ben het niet helemaal zeker... Nou, prachtig evenement. In het boekje staat door Zandvoortes, voor Zandvoortes. Dat vind ik echt een hele mooie. Wat vind jij er zelf van? Ja, de, ik weet niet of het uniek is, maar het is. Uh, ja, het, is het, het, het, het brengt wel dat gemeenschappelijk samen zingen, dat is, dat is zo leuk. En, uh, ja, en het zijn allemaal verschillende. Je hebt de, de beachpop, het jeugdige. Je hebt het aangetakkoord, kerkkoorden. Een beetje kerkmuziek. Het serieuze, het mannenkoor. Dat is meestal een mixje van klassiek en, en, en, en wat vrolijkers. Ja, allemaal verschillende stijlen. En dat maakt het leuk. Nou inderdaad, want anders wordt het wel heel erg hetzelfde. Maar uh, ik heb een programma boekje zitten kijken en het is inderdaad van Engels tot Latijns naar Zweeds. We hebben een, een Zweeds nummer van uh, Benny Andersen van uh, ABBA en dat uh, hebben we ingestudeerd. En dat is een heel mooi nummer. Het staat niet in het programmaboekje, maar dat zal ik nog aankondigen. Het, is een, uh, het werd gezongen voor het eerst uh, in 2015 tijdens uh, het, uh, het, uh, het diner uh, bij het uitreiken van de Nobelprijs. Door, uh, ja, door een Zwijnscoör dus. is... Dat is zo leuk dat bij deze liederen allemaal mooie verhalen zijn. Uh, Joep heeft net ook iets gespeeld wat thuis goed uh, en hier herkenbaar is... Ja, overal hangt weer een mooi verhaal aan en dat maakt het wel zo interessant ook dat je zegt van hé, ik ga thuis nog een keertje allemaal beluisteren. Ja, ja. ik denk dat elke koor wel uh, liederen hebt waar een verhaal achter steekt. Wat, wat men graag zingt. Uh, dat al te vaak terugkomt. En uh, zo hebben wij dat ook. Wij hebben natuurlijk ook vroeger al, al jaren een verenigingslied van Bonset een oude Zandvoortse uh, dirigent, zeg maar, uh, componist. Ja, Elk koor heeft zijn eigen specialiteit, zijn eigen leuke liedjes. Dus ja. Tijd ben je nou kwijt aan het organiseren van dit mooie evenement? Uh, nou, we zijn al in het voorjaar begonnen natuurlijk om de koren uit te nodigen uh, wie er mee willen doen. Nou, dat inventariseren we. En dan zo'n beetje in het, uh, in het najaar dan gaan we eens eventjes de, weer bij elkaar roepen. Uh, wat gaan we zingen? Uh, we, ze, krijgen, ze krijgen altijd een vrije hand eigenlijk. Zomaar dus een, beetje, een beetje vrolijk, een beetje luchtig is. En dan, nou ja, dan moet er van alles geregeld worden, stoelen, kapstok, piano, ruimte, huren. Komt... En voor het eerst live vandaag? En voor het eerst live, dat maakt het ook wel heel spannend, ja. Leuk is dat dat er bij, jou, uh, uh, bij jouw evenement uh, plaats gaat vinden. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er ook vanuit huis uh, aan het kijken zijn. Ik hoop dat we dat nog ergens terug gaan zien, want dat maakt het wel heel interessant. Ja, kunnen ze dat meten? Ik, ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik weet ook niet hoeveel luisteraars er in het verleden waren. Maar dit is, maakt het wel weer heel bijzonder, uh, ja. Zo. We we uh, we uh, we so. Ik weet niet hoe lang, kunnen ze al in, ze, staan, oh, ze zijn al ingeschakeld, zeg maar, ja. twee ja. uur. Uh. Ja, YouTube, uh, nieuwjaarsconcert 2024, maar ja, het heeft geen zin dat ik dat nu zeg, want de mensen die kijken, die, hoeven dat, die hebben dat al gedaan. Maar ze kunnen het misschien wel voort, zegt het voort doen, zodat steeds meer mensen lekker gaan kijken. Maar goed, je hebt prachtig weer, geen storm. Geen uh, sneeuw zoals in het zuiden nu. Want daar sneeuwt het nu lichtelijk. Maar uh, dus het zorgt ervoor dat we een, eigenlijk wel een volle kerk hebben. Ja, het, steekt, het, het valt natuurlijk ook vaak met, met het weer. Slecht weer, dus gaan de mensen niet erheen. Ja, misschien kunnen ze in de toekomst blijven ze thuis en kijken ze dus voor de buis. Uh, maar we hebben altijd wel een volle bak. Uh, en dat, dat, dat is ook heel dankbaar voor de, voor de koren die zingen. En daar doe je het voor eigenlijk. Hè. Voor het publiek zijn natuurlijk ook vaak papa's, mamas, opas, oma's. Dus ja. Dat is helemaal goed. Mooi nieuwjaarsconcert, nieuwjaar. Uh, waar kijk je het meest naar uit dit jaar? Qua muziek of uh, zelf? Maakt niet uit, mag je allebei vertellen. <laughs> nou ja, ik hoop in ieder geval dat ik gezond blijf dit jaar, de uh, vijfde keert En ja, uh, genieten. Ik ben uh, nou, onlangs ge, uh, gep, uh, gepensioneerd. Dus ja, dan, uh, alle tijd. Alle tijd. En genieten van, uh, van elke dag. We zingen straks ook een liedje, uh, Altijd blijven lachen. Net, een liedje van net King Cole, Smile. Dat krijgen we straks ook nog te horen. En, en dat moet je ook doen, blijven lachen, positief blijven. Dan kom je het uh, verst. Kom je het verst geniet van kleine dingen. Ik zie jouw familie daar ook zitten, ook op de eerste rij. Toch? Ja, klopt, ja, Francisca. Ja. Heb je heb ook bijna in de klas gezeten? Oh, dus nee, ik het... heb niet bij haar uh, in de klas. Dat is een mooie van ja, ja, ja. Om, uh, om zoveel bekenden ook te zien in de kerk. En uh, is het altijd hier geweest eigenlijk? Voor mij, nou, nou mijn weten wel ja. Het is helemaal nooit ergens anders geweest denk ik. Heel, het was vroeger ook het idee van uh, Willem van der Molen. Willem en Ria van der Molen. Die zijn er eigenlijk mee begonnen. En zo is het toch een beetje uitgegroeid tot, tot een groot evenement in het begin van het jaar. Maar die, dat waren de, de oprichters ervan en later hebben we dat van Willem overgenomen. Nou ja, zijn we op de stichting begonnen. Stichting Nia's Concert Zandvoort. En zo is het gegaan eigenlijk. Hey, mooi. Nou, ik wens je heel veel plezier. En ik ga er ook van genieten. Want uh, als ik het al hoor. Nou, dankjewel. Dankjewel. Nou, de volgende. Kom je één voor één bij mij op het bankje. Nou, wat kan jij spelen? Hoi, Beb. Spelen, dan zou ik op de drumstijl gaan ja, spelen. Oh ja, ik hoorde het net al. Jij... Dat is, dat is mijn passie. Maar uh, hier ben ik vandaag uh, voor de evenementencommissie. Nou, goed. Om de gasten van een drankje te voorzien. En, en dat, hebben we veel al uh, wat gedronken? Nee, dan gaan we in de pauze gaan we los. Dan komen de mensen naar de uitschenkpunten. Voor koffie, thee, frisdrank enzovoort. Ja, dan gaat iedereen weer opstaan en het is echt een volle zaal. En, ja, dat doet toch goed hè? Doet me goed. En niet alleen dit, hè? want we hebben natuurlijk een live uitzending. En daar kijkt familie in Duitsland. Daar kijkt mijn zusje in Frankrijk. Die zit er voor het scherm. Ja, en moeten we even zwaaien? We moeten Kijk, moeten even zwaaien. Als we al ingezoemd ge... in zijn. Ja, ja. ja. We, zijn, uh, we zijn gewoon internationaal dus. Ja. We zijn internationaal. Leuk hè? Geweldig. Nou, dan mag je trots op zijn hè? We zijn er trots op. We gaan het weer leuk versieren. Prachtige akoestiek natuurlijk zo'n kerk. En uh, ja, heel benieuwd naar al die zandvoortse koren. Ze zien zitten en je ziet gewoon al wie bij elkaar horen. Net als bij een korenbattle op tv. He, ze hebben, de een hebben de rode sjaaltjes om. En de ander hebben prachtige blauwe stropdas. En de andere hebben weer een beetje zwart met gouden uh, sjaaltjes om. Dus... Allemaal op hun nieuwjaarsbest hè? Allemaal op hun nieuwjaarsbest. En je zegt je bent van de evenementen. Wat houdt het in? Ja, de evenementencommissie is een groep mensen die hier allerlei uh, andere dingen dan de kerkdiensten begeleidt. Dus wij hebben bijvoorbeeld eenmaal per maand klaverjassers. Uh. Hier in de kerk? Oh ja, Ja, dat is een hele mooie ruimte inderdaad. En lekker warm. En dan concerten. Vanzelfsprekend Classic Concerts maakt gebruik van deze kerk, maar ook van de kerk. Dan zijn we er alweer met de drankjes en de verzorging. Keteraars. Je bent eigenlijk een keteraar. Vrijwilligers. Vrijwilligers. Ja. Maar, eh, Oh ja, dus hoe groot is dat team dan? Willemie Metters de leidster. Anita en Han ook allebei koorleden. Ulrika, koorlid. Ik. En dan hebben we natuurlijk onze vrienden. Uh, Peter Verstegen, Kees Metters. Nou ja. Zo? Groepje, hè? Nou, ja, Inderdaad. Ook werk. Oh, Stel dit voor, hè? voor niet professionele mensen. Nee, nou. we doen het met heel veel liefde. En uh, je zegt uh, even over jezelf met het drummen. Uh, ik ga jou niet, niet vragen om een stukje te drummen. Maar, uh, in welk koor doe je dat dan? Ik, ik ben ooit professioneel geweest, een jaar of elf van mijn leven. En ik speel nu bij een koor in Haarlem. Dit koor heet In Between. En dat hoort bij de protestanten De Immanuelkerk in Haarlem. En hoe vaak moet je dan uh, die kant op? Ja, dit is echt een popkoor. Uh, zij spelen, zie het maar een beetje als de passion. Ze ja. spelen moderne muziek bij de diensten. En wij repeteren eenmaal in de twee weken. En, uh, van tijd tot tijd. Uh, jouw buren vinden dat ook helemaal prima dat jij thuis uh, aan het uh, drummen bent. Ik ben de rustigste buur die je voor kunt stellen. Ja. Zo'n uh, apparaat? Zo, uh... Toen ik ooit wegging van mijn officiële baan. Uh, kreeg ik van mijn collega's een e-drums. Want ze zeiden, nou Beb, nu je dan stopt met werken, ga je dan nu weer drummen? Ik zei, nee jongens, gepasseerd station, ik woon op een flat. Maar toen ik s'avonds thuis kwam, stond er al een e-drums. Dus ik tik heel zachtjes. Goed, wat goed. Leuk, wat leuk. Nou, ik denk dat jij uh, het druk krijgt straks. Maar, en geniet ook lekker van de mooie, prachtige muziek. En uh, ik ga even vragen of Joep misschien nog heel even wat wil spelen. Um, ik moet even naar hem zwaaien. Joep, wil je nog even wat spelen voor ons? Ja? Ja. Dank jij ook, hè. Leuk je gesproken te hebben. Hartstikke goed. Joep, wil je nog een stukje spelen? Hoeveel uh, muziek heb jij eigenlijk op je iPad staan? Ik denk wel 400 nummers. Oh, nou, daar, daar kunnen wij vullen, inderdaad. <laughs> oh, hallelujah, I love her so. Prachtig. Mooi, mooi. Vroeg me af, ben je tevreden over deze vleugel? Uh, ja, het is een fijne vleugel om te spelen. De toetsen zouden wel ietsje schoner kunnen. Oeh. <lacht> nou, als jij zoveel speelt, dan uh, wordt het vanzelf schoon. <lacht> en ik dacht, je bent zo lang. Moet, moet het eigenlijk niet een beetje omhoog? Ja. Hoe... Nee, maar dat raak je aan gewend. Ja. Ik krijg geen kramp in je benen. Oh. <lacht> Nog eentje? Oh ja, nog één minuut, zegt Leon. Me en Mrs. Jones. Ja, dat klinkt wel heel mooi. We kunnen doorgaan totdat hij zegt: en nou, stop. De mensen lopen nog uh, de zaal binnen. En dan gaat de deur dicht en dan gaat dit mooie evenement. Goedemiddag ja. dames en heren. Hartelijk welkom in de Agatha-Kerk met zijn mooie ambiance en zijn geweldige akoestiek. Uh, namens het college is hier Gert-Jan Hartelijk welkom gert -Jan. En uh, wij gaan dit feestje vieren vandaag voor de vijftiende keer dames en heren. Uh, welkom ook aan de luisteraars, de luisteraars thuis en tegenwoordig ook aan de kijkers thuis. Hartelijk welkom. Namens de stichting mag ik u uh, een heel fijn, gezond 2024 wensen. En uh, ik hoop dat jij heel muzikaal mag wezen. Um, het muzikale assortiment van vandaag dat bestaat uit uh, de muziekschool New Wave met twee uh, virtuosen op de piano... Komt nog een koorlid binnen. Uh, de, de hemelse stemmen van het Agatha Kerkkoor. Het beste vrouwenkoor uit Zandvoort hebben we in huis, dames en heren. De zwingende stemmen van de beachpopzangers. En nieuw, in het assortiment, een gemengd koor. Dat belooft wat. Uh, wij hebben ook, en daar gaan we zo direct mee starten, het beste mannenkoor uit Zandvoort... Staat er bij mij, uh, gaat uit het assortiment. Ja, dat kan zo maar gebeuren. Uh, al met al zijn het 140 toppers, dames en heren, die u vandaag gaan trakteren op een mooi muzikaal feestje. En ik zou zeggen tegen de mannen van het mannenkoor, gaat u verstaan? Teken Take w. away. En dan moet u eens opletten hoe soepeltjes dat gaat. Dames en heren, het mannenkoord begint direct met, het, het hoog in de bomen gelijk, met een Zweedse nummer. Ja, dat uh, hebben ze zich uh, goed in verdiept. Uh, ze hebben ook les gehad, Zweeds. Uh, ja, ze kwamen eigenlijk niet verder als Niels Pipi en Pipi Langkauzen. Dat hebben heel wat Zweedse gekost. En ik zal even een beetje vertellen wat ze gaan zingen. Ze zingen Cherlik en stit. Reur viet me nu, viel mit live in dat heel breden. Jaak om var het barn, doe, zeker mijn zong. Dan weet u wel wat het betekent. Raak me nu aan, vul mijn leven helemaal tot aan de rand. Ik was een kind op zoek naar mijn lied. Daarna gaan wij uh, Smile voor u zingen. Blijf lachen en morgen is er weer een mooie dag. Daarna kom ik nog even bij terug. En natuurlijk allemaal de telefoons zijn maar dat wist u al. zo direct gaat u de laatste klanken horen van het Sambas Monaco. Omdat sommigen het niet droog kunnen houden, dan heb ik hier wat uh, zakdoekjes. Misschien zijn er wel mensen die gaan juichen. Dat zou nodig kunnen. Um, ja, je moet altijd stoppen op het hoogtepunt. En dat doet het, mon het Monaco ook. Dus. Um, Geniet van, de, van die laatste mooie klanken. Uh, wij gaan zingen Margie, of ook wel My Little Margie. Uh, in de loop der jaren verschenen er talloze versies van dit lied, onder andere, onder andere Bing Crosby. En een bekende versie is ook uh, voor Nederland, was de Dutch Swinklers Band. Maar de versie die het meest door de verbeelding sprak, was die van het Sanford's mannenkoor Die het op een mooie zondagmiddag in januari 2024 opdroegen aan het publiek van het Nieuwjaarsconcert. Dit liedje duurt 45 seconden, dus u zult ze geen moment vervelen, geen minuut vervelen. Het publiek roept om meer, Arjan. Uh, wat wil u nog horen? Uh, het Zweedse lied of het laatste? <lacht> het laatste. Tweede. U kunt nog allemaal zingen. Dus. Um, zullen we nog één keer Margie doen, uh, Arjan? Dan doen wij nog één keer tot slot. Margie, mocht u nog nodig hebben, dan is hier. Um, Gaat het weer uh, helemaal uh, begeleiden voor ons? En Arjan heeft uh, leiding. weg te krijgen. Dan wordt het nu de hoogste tijd voor uh, iets serieus, dames en heren. Wij gaan nu luisteren naar het Aagetakkoord onder leiding van uh, Hedwig Jurius en de muzikale begeleiding van Paul Waats. En die gaan voor u zingen twee motetten van de Britse componist Elgar en één motet van Mozart. Uh, het eerste wat ze gaan zingen is het Ave Verum, het Ode aan het Lichaam van Christus, het AV Maria, de Begroeting aan Maria en nummertje drie, Stella Maris, zoals het in uw boekje staat, komt helaas te vervallen. Dat wordt het avonfilm van Mozart, geschreven in 1791 voor zijn vriend Anton Stol, een vriend die kerkmuzikant was. Dat gaat weer heel soepeltjes. Dan gaan we nu luisteren naar het aangaande kerkhoor. Dan gaan wij verder met de beachpopzingers. en dat maakt het nou zo leuk, dames en heren, al die verschillende stijlen, al die verschillende kleren. <lacht> uh, de beachpopzingers zingers, die gaan, ik ga voor vertellen wat ze gaan voor u gaan zingen, uh, die gaan zingen Viva la vida van Coldplay en dat is in het Spaans Leven het Leven. Het is één van de succesvolste nummers van Coldplay. Het is eigenlijk ook een oproep om het leven te vieren... omdat alles voorbij gaat en alles relatief is. Zij gaan ook een nummer zingen van Karin Bloemen, Nederlands diva. Uh, titel, is titel is Lef. En ze beginnen aanstonds... met een liedje van de Amerikaanse zangeres en actrice... Alicia Moore, beter bekend als Pink. En dat liedje draagt de titel Raise Your Glass. Dat in uh, begin januari. Alhoewel, Het is natuurlijk wel draai januari, dus uh, ook weer niet zo gepast. Het staat onder leiding van Arno Westerburg en aan de piano zit Eva Zoek.